8 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. 6500 vrijwilligers gemeld. Dat betekent een verdubbeling van het aantal vrijwilligers bij de hulporganisatie. De groep die zich nu heeft aangemeld wordt meteen ingezet om vluchtelingen te helpen. Nog eens 1200 mensen willen structureel vrijwilliger worden, zegt de hulporganisatie. Directeur De Vries van het Rode Kruis verklaarde gisteren dat zijn organisatie zich op dit moment vrijwel alleen nog op vluchtelingen richt. In Enschede heeft de gemeenteraad ingestemd met de bouw van een asielzoekerscentrum in de wijk Esmarken. Gemoederen liepen hoog op, een enquête werd aangeboden waaruit zou blijken dat een grote meerderheid van de inwoners tegen de komst van het AZC is. En daarnaast bekritiseerden een aantal fracties het college voor het gebrek aan openheid en transparantie. Het centrum moet tien jaar onderdak bieden aan 600 mensen. Het Binnenhof gaat vanaf 2020 ruim vijf jaar dicht voor een grondige verbouwing, meldt het AD. De sluiting betekent dat het parlement moet uitwijken naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat moet voor 40 miljoen euro worden verbouwd om het parlement te kunnen huisvesten. De verbouwing van het Binnenhof gaat tussen de 500 en 600 miljoen euro kosten. De Tweede Kamer moet nog wel instemmen met de plannen. Twee mannen uit Arnhem, die als vermist zijn opgegeven, zijn waarschijnlijk afgereisd naar Syrië of Irak, zei burgemeester Herman Keizer in de gemeenteraad, meldt Omroep Gelderland. Een paar weken geleden werd bij de politie aangifte gedaan van de vermissing van de twee mannen. Toen bleek dat ze in de gaten werden gehouden vanwege mogelijke radicalisering. In het Amsterdamse VU Medisch Centrum worden vanaf vandaag weer operaties uitgevoerd. De afdeling Spoedeisende Hulp gaat morgen weer open. Het ziekenhuis werd op 8 september geëvacueerd vanwege een breuk in een waterleiding bij het gebouw. Een deel van het ziekenhuis liep onder. Ruim 330 patiënten moesten naar andere ziekenhuizen worden gebracht. Zo'n 50 komen morgen terug naar het VUMC. Anderen willen niet opnieuw worden vervoerd en blijven waar ze nu zijn. Het weer, het is wisselend bewolkt, het regent en af en toe laat de zon zich misschien nog wel zien. In de loop van de middag en de avond meer regen en mogelijk ook onweer wordt 16 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. De ochtendspits verloopt drukker dan normaal, vooral rond Utrecht en Rotterdam. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Utrecht en Apkoude, 17 kilometer na een ongeluk. Alle rijstrokken zijn wel vrij. A6 Lelystad-Muiden tussen Almere-Buitenwest en Knopend muidenberg 11 kilometer. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat het vast voor knooppunt Amstel. Daar staat 5 kilometer. Komt er een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En er was een aanrijding op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. En dat levert tussen knopend Prins Klausplein en knopend Kleinpolderplein 13 kilometer file op. Daar is de rechterrijstrook dicht en daardoor heb je nu al 20 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Goedemiddag, en dan zijn we dan weer voor op zondag... met uh, Albert-Jan en uh, ja, aan deze kant Willem Bruist. Uh, Rob, Rob, die maar, zit nog heerlijk in Turkije. Oh, Rob zit in Turkije? Rob zit nog steeds in Turkije, ja. Ah, ja. Ja, waarom ja, ja, ja, ja. ja, gisteren nog even gebeld, hè? Ja. Dus uh, hij is helemaal gesetteld, samen met uh, Maurice... De, onze collega Maurice en uh, David Leffert, uh, da Daan Lefferts. Heerlijk een weekje uh, uh, ja, ontspannen in uh, Turkije. Ik denk, dus uh, vandaar dit gelegenheidsduo. Ja, dus, uh, het is toch wel uniek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 3 tegen 1. Dat blijft toch altijd een beetje een hekelpunt? Want jij trekt toch altijd een beetje naar de Groningen toe, hè? Ja, ja nee, daar kan, kan, kan ik ben, niks aan doen. En ik ben dan meer de van Twente en de Graafschap, natuurlijk. En dan krijg je druk dit jaar. Ik creëer het hartstikke druk. Schrijf dus je me erover uit. <laughs> en veel muziek. Wat dacht je hiervan?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 Ja. Uh, want de Marshalls waren ja. hem even kwijt. Ik had het toevallig wel gezien dat hij eventjes naar de WC was <lacht> nee, <ik> die <lacht> De Marshalls die waren hem kwijt. Die dachten dat hij al voor wassen voor liep. Ja. Maar uh, ja, dus uh, ik, ik heb eventjes op hem gewacht en ik heb hem eventjes de weg gewezen. En, uh, hij wist het wel hoor trouwens. Maar, uh, ja, nee, dus doe, ik ben even met hem meegelopen. Ja, nou, ik kan je mededelen: hij, uh, dus momenteel staat hij op de 47e plek. Hij is vandaag ja. min 2 gespeeld en totaal uitgekomen op min 7. Ja, toch heel knap voor uh, ja, de baan die uh, niet helemaal ligt. Ja. Uh, uh, ja, het, is, het is een vrij, uh, vrij snelle baan, denk ik. Dit, uh, ja, ik weet niet, het was niet, niet zijn ding eigenlijk. Nee, ik ook. merkte dat hij... Uh, ja. maar, maar goed, na, na vele jaren aandringen van uh, de toernooi-directeur Daan Sloter... heeft hij eindelijk een ja gezegd. Ik heb ja. ook begrepen dat hij volgend jaar in Augusta... de golfliefhebbers weten dat die baan in Amerika ligt...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 UB40, Kingston Town, en je luistert naar... Uh, hoe heet het nou? Wat is, hoe heet het programma ook alweer? Zandvoort op? Zondag. Heel goed. Ja, Zazo. Dat is, dat is zo makkelijk, is dat. Te onthouden, hè? Goed zo. Goed, doordat we live uh, verbinding hadden... met uh, de Kennemar Golf and Country Club... krijgt u nu van ons het uh, weer voor de komende, van vandaag en de komende dagen... samengesteld door onze enige echte Zandvoortse weerman... Lex van der Hoorn. Vandaag, periode met zon en in de middag toenemende bewolking...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 So fly away too close to the window I'm looking for some info can I trust google maps photographs what's flying like are you free above is it really that worth dreaming of or does that you get old like making love and alcohol or that tracky road that made them all dance on the dancer flow but the dancer flow it ends at fault when the dancing people have to go and there's nothing left for you to roll Sun don't shine at night. Oh no, it don't. If only you would just open your eyes. Right. And know I'm not alone. Is it alright if all these words don't mean nothing at all? Wish I was from a broken home to explain the fact I'm cold and alone. But my family's golden, so. It's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 Deze van Wayne Wait. Wayne Wait. Ja, en ik heb deze uitvoering... die heb ik ook in de nacht gedraaid van, uh, van de reggae. En dat was een twaalf minuten versie. Zo. Kon, ja. je even, kon je even koffie drinken zeker. Nee, dan blijf ik erbij staan. Ik vind het zo geweldig mooi. Dan begin mijn met bloed te borrelen. Dat is lekker. Weet je trouwens dat er ook gevoetbald wordt vandaag? En Zondag. gisteren ook al. Ja, gisteren ook al. Ja, gisteren weet ik wel dus, vandaag. Luisteraars, het wordt tijd voor even een update... ten aanzien van de Eredivisie.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 En de laatste wedstrijd op de zaterdag was Pek Zwolle ontving Excelsior. En het werd een eklatante overwinning voor Pek Zwolle. 3 tegen 0. Wat? Eklatant. Praat Nederlands met, met mij. mij. <laughs> Dat dacht ik <laughs> al. Goed, uh, ik had u al aangegeven, El Classico der lage landen die begon vanmorgen om uh, vanmiddag om half één. FC Groningen ontving thuis SC Herenveen. En de eindstand daar was 3 tegen 1.